Nou, uh, allemaal uh, hele goede middag, kinderen. Uh, jullie weten waar we gaan doen vandaag. Gaan, ik ga een college geven over, uh, over een of ander uh, gebied uh, of uh, uh, van uh, historische interesse. Het kan een land zijn, het kan een persoon zijn, het kan weet ik veel wat zijn. Het kan ook een dier zijn. Nee, geen dier. Het uh, kan ook een opera zijn. Maar dat ga ik allemaal niet doen vandaag. Ik ga vandaag hebben over, over Noord-Korea. Weten jullie wat dat is, uh, Noord-Korea? Nee hè, dat weten jullie niet. Want jullie kijken niet naar het nieuws en jullie kunnen ook nog niet lezen, toch? Dacht ik al. Maar, eh, uh, Noord-Korea is een land. Weet u, weten jullie wat een land is? Ja, dat weten jullie wel hè? Noem eens een land. Nederland. eh ik, uh, ik heb, eh, uh, ja. Nee, dat is geen land. Dat is een, uh, een, een lichaamsdeel. Ik heb, uh, ik heb... Uh, Namelijk wel eens een ontsteking aan mijn of vast Faso gehad. Dus geen pretje, kan ik je vertellen. Maar ja, goed. Uh, Noord-Korea, dat ligt dus in Azië. Dat is zeg maar uh, dat uh, gebied uh, zo bij, uh, tussen Japan en uh, Marokko. Ongeveer. Uh, no noord en zuidenbreden... Ja, dat weet ik niet. Maar uh, uh, uh, Noord-Korea, dat is uh, eigenlijk een uh, heel raar land... Want het uh, bestaat nog maar heel kort. Het bestaat nog maar uh, sinds, uh, sinds, de, sinds de Beatles hun eerste plaat uitbracht. En dat kwam zo. Dat, uh, er waren eigenlijk uh, uh, twee, uh, twee partijen in dat gebied. En de ene die vonden de Beatles heel goed. En de andere die waren heel erg fan van Patricia Pai. En die zijn toen eigenlijk, eh, ja, gaandeweg eh, liep die spanning zo op dat ze toch uit elkaar zijn gegaan. Dat ging heel vriendschappelijk. Want eh, ja, als je gewoon heel erg fan van, van, van, van uh, de Beatles bent. Dan, dan kan ik me voorstellen dat je niet vindt als je zegt dat Patricia Pai wordt. En toen hebben ze gewoon uh, besloten om weg te gaan, uit elkaar te gaan. Uh, eigen gramofoonplaten mee te nemen. En uh, zodat ze elkaar gewoon niet, uh, niet meer lastig vallen. zagen dus heel een heel, heel volwassen oplossing. Maar dat is later ongelooflijk uit de hand gelopen. Wat gebeurde er namelijk? Er was een impresario van Patricia Pai. Die heeft een keer de verkeerde uh, toerplekken uh, doorgegeven. En toen zijn is de Patricia Pai met de entourage in uh, het, het ene gebied komen, dat was Noord-Korea, was dus heel erg ver van Patricia Pai. Ja, het later Noord-Korea. Heette nog geen Noord-Korea. Patricia Pai is dan. En eh. Uh, Patricia Pai ging dus naar Zuid-Korea, wat het heette toen uh, uh, Bithelonia. En uh, toen to, to kwamen, kwamen, kwamen, kwamen ze daar en uh, toen to dachten ze dat, uh, dat, uh, dat, er, dat het een geitje was van Noord-Korea. Dat ze Patricia Pai naar Zuid-Korea had gestuurd. En dat was persig. En toen hebben zij uh, Hey jude uh, uh, met z'n allen gezongen aan de grens. Heel hard. In allemaal microfoons en megafoons. En toen, uh, ja, sindsdien is het eigenlijk gewoon geëscaleerd. Op een gegeven moment moest dus de Verenigde Staten erbij komen. Dat was eigenlijk een beetje een neutrale partij in die tijd. Want die waren vooral heel erg, heel, heel erg fan van uh, Johnny Cash. En, uh, en uh, die ene met die dikke tieten. En, uh, maar Amerika die dacht door eigenlijk van... ja, Patricia toch wel een soort van heel wijf. En, uh, ze houden ook heel erg van plassex. in Amerika. Dat weten we allemaal natuurlijk. Weet u wat plassex is? Nee, dat weet u we niet. Uh, mag ik eigenlijk niet zeggen. Eh, uh, maar goed, uh, Dus uh, er kwam Amerika. En uh, die dacht je eigenlijk van: nou ja, ik vind eigenlijk die Beatles.... Uh, vind ik maar een steetje homofiele. Dus ze zijn ze Zuid-Korea gaan steunen. En toen. Uh, het is niet eens eigenlijk een vijandschap tussen Noord-Korea en Zuid-Korea ontstaan. En nou gaan we nu. Uh, waarschijnlijk uh, allemaal, uh, allemaal dood. En uh, ja. ja jij, hebt een, jij hebt een vraag. Ja. Zie ik. Ja, meneer Groot. Of wijs je gewoon naar het plafond? Nee, ik heb een vraag, meneer Groot. In hoeverre is het nou echt gevaarlijk, de situatie nu? Nou, de situatie is nu dus uh, eigenlijk wel onder controle. Want uh, de CIA heeft eigenlijk een, een stroom aan neergezet in Noord-Korea. Dus, uh, die noemen ze dus Kim jong Un. Dat is de grote leider van Noord-Korea, maar dat is eigenlijk een acteur. En die heet uh, John G. Umkin. Dat is eigenlijk een anagram. En uh, ja, die is eigenlijk daar uh, een soort van spionnenwerk aan het doen. En die zitten eigenlijk uh, ja een soort toneelstukje op te voeren. En dat is allemaal om Japan heel erg bang te maken. Want wat is nou met Japan? Japan. Uh, die, uh, die, die, kopen, uh, die hebben eigenlijk geen grondstoffen. Dus die moeten alles inkopen. Nou, ze kunnen wel heel hard werken. En met dat hele harde werken gaan ze allemaal uh, di dingen doen, zoals uh, en dan rare, rare tekenfilms maken en zo. En, en spelletjes. En dan verkopen ze dan de rest van de wereld en de, voor dat geld, gaan ze dan allemaal pillen inslaan. Eh, maar die zijn uh, eigenlijk uh, op dit moment, uh, uh, is die prijs niet goed. Die pri prijs-kwaliteitverhoudingen zijn helemaal niet goed. Dus wat doet Japan? Die, die werken heel hard. En die maken allemaal gekke tegenfilms die de rest van de wereld koopt. Maar dan, moet, uh, uh, was, dan moeten ze veel te veel pillen voor teruggeven uh, voor veel te weinig geld. En uh, dus, de handelsbalans is nou negatief met Japan. Want tekenveels vinden mensen zo leuk. Dat ze eigenlijk uh, uh, uh, te veel geld erin sturen. Dus dat wordt helemaal niet goed voor de economie. Dus wat heeft Amerika nou bedacht? Ja, uh, ik zie weg weer, weer naar Performwijs, maar ik ga even mijn verhaal afmaken. Wat heeft Amerika bedacht? We gaan, die, uh, uh, we gaan de stress levels in Japan zo hoog maken. Dat ze een hele hoge prijs gaan betalen voor die drugs. Dat iedereen, iedereen voortdurend aan de beta-blokkers is. En die kunnen ze zelf niet maken, dus ze moeten ze inkopen uit, uit Amerika. Ja, je hebt een vraag. Ja, uh, meneer Goud, uh, in hoeverre is uh, nu nog Bithelonia, zeg maar, uh, actief in de wereldpolitiek? Uh, Bithelonia, dat bestaat dus uh, niet meer. Want uh, uh, de mensen van de voormalige Bithelonia, die hebben eigenlijk uh, allemaal uh, uh, heel veel seks met elkaar gehad. En uh, daar kregen ze allemaal uh, geslachtsziektes van. Dus uh, die zijn soort langzaam uitgestorven. En uh, ja, eigenlijk zijn de Noord-Koreanen, dat zijn nu eigenlijk allemaal Chinezen geworden. Die zijn gewoon, ik dacht, de anderen gaan dood, dus dan gaan wij daar wonen waar zij, waar zij doodgaan. Nee. Ja, nou, uh, dat was uh, dus uh, het college voor uh, vandaag. En volgende week gaan we het hebben over, uh, over de Nigeriaanse prinses Umlaku en, uh, en haar uh, speelgoedfabriek in Tunesië.